Sinds vrijdagochtend staat het gebouw in brand. Het vuur is moeilijk te blussen omdat de brand brandhaard op een lastige plek zit. De brandweer laat het pand volledig uitbranden. Omwonenden die hun huis uit moesten kunnen voorlopig nog niet terug. In en rond Os hebben mensen rondvliegende deeltjes in hun tuin of op straat gevonden onder meer van zonnepanelen. Volgens de brandweer zijn de deeltjes niet schadelijk. Boeren in de buurt is wel geadviseerd hun vee binnen te houden.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 Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Zandvoort uit Zandvoort. de, leer, de van de leer.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 We'll mm -hmm.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 En heb ze keer, hij gaf de pijp aan Maarten. De dokter was gebeld, stond met de deurknap in zijn hand. En tante Sjaan, die lag voor Pampes in de, de GGD, u kent dat wel, wat was dat vluggaan. En allemaal zo rond het 700 jaar bestaan.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 En ik moet toch aan mijn bandje denken. En aan mijn dagelijks het vrouw Gaan we? Is dan mijn werk gedaan? Dan kan ik de straat gaan. Dat zie je op dit bar. Geen kasteur meer voor je staat de vrolijk de snijden, als kost zo jong en fijn. Want om altijd als kost het te leven, moet je staan stafel me schokken voor zijn. Maar zij lang leven, de bieren, de klaren, Het heerlijke nachtmarkt, die daal. De vrouwen, de wijnen, de sigaren. In ons heerlijk. Ben ik een hier of een ede? In elk café op het Rembrandtsplein Waar het ook bepaald geen kosten Of zoiets van die nacht zijn Ik dans daar mijn vokstrotje En s'nachts dan slaap ik nooit alleen want die koster is geen fotjaar Het is een minst van vlees en bijn Oké okay, jongens, even lekker met jou vast nou, meezingen en in, inhaken Is dan mijn mens een Dan kan ik de straat op gaan. Dat zie je op de baan Geen koster meer voor je Vrolijke snaadje, as kost zo jol en fijn. Want om altijd als kost het leven. Moet je stabbel, mis je voor zijn hart. Zij lang leven, de pieren, de klare. Het heerlijke na De vrouw.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 Naar het hoofd genomen Willem, zoek maar niet, zei Tante Kee Want hij heeft die kop niet nodig, hij krijgt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 Was een Nederlandse zanger van het levenslied. En hoort hem nu. Mankenheden met Oh Amsterdam, wat ben je mooi. Oh Amsterdam, wat ben je mooi. Met je grachten, je Jordaan en een Rembrandtplein. Wie jou ontmoet, vergeet je nooit. En zou voor altijd bij je willen zijn.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 Bless me all, so long in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 Een stuk van Amsterdam vermoeid, we zullen je missen. Waterlooplijn. Ja, dat was Sylveen Poons met We zullen je missen? Waterlooplijn. En daarvoor een opname tegen uh, uit, uh, een nieuwe opname uit 1996, die was wat beter.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 Mijn laatste groet zal voor jou, oude stakkers zijn. Nauw nou. tabee.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 Een fietspomp, een stop naast een wekker Het hindert niet als ik die woorden niet ken Dokter, ik voel me niet lekker Is in Spanje no meesje een topje Hoe maak ik mij verstaanbaar in Spanje Nou gewoon met dit boek in mijn zaak de koffie is daar een chipilio. En een broodje is daar panicilio. Van Bilbao tot Malaga kan je terecht met de grootste gemaak. Er is geen enkele Sinit Jordaans. Of hij staat hier vertaald in het Spaans. Olé!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 Vissen, je zoekt een fijne stek. Je rolt je zware shik. Al wat je hartje verlangt.